Drie uur, de Stubenitski, met het NOS-journaal. In Rijnsburg woedt een grote brand in een leegstaand pand... op het voormalig terrein van bloemenveiling Flora. De brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden... om ramen en deuren dicht te houden vanwege de flinke rookwolken. De brand trekt veel toeschouwers, die worden op afstand gehouden. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving... zijn met groot materiaal uitgerukt om het vuur te blussen.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 De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. In Afghanistan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers gedood. Ze kwamen om het leven bij gevechten met opstandelingen. Elf Afghanen en zes militairen uit Nieuw-Zeeland raakten gewond. De gevechten waren in de provincie Bamiyan in het noordoosten van het land. Militairen uit Nieuw-Zeeland probeerden de lokale autoriteiten daar voor te bereiden om zelf de leiding weer in handen te nemen. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps... zijn carrière afgesloten met zijn achttiende gouden medaille. In zijn laatste race won de Amerikaan met drie landgenoten... de vier keer 100 meter wisselslag. In totaal won de 27-jarige Michael Phelps 22 medailles. Daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Het weer, het is wisselend bewolkt en aan de kust vallen enkele buien... mogelijk met onweer, overdag ook in het binnenland buien... Voor dan 22 tot 25 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. BNN. Lust. Terreira Groenhart. Tom, we openen dit de derde uur waar we praten over zelfvertrouwen met nog een mythe mm. uit het grote boek Der Zelfvertrouwen. Ja. Namelijk de mythe: mensen met zelfvertrouwen zijn super-extrovert. Nee, joh. Extravert moet ik zeggen. Extrovert, extravert. Ja, we, we snappen wat je bedoelt. Ja. Ja. Nee. nee. Nee. Nee, maar je, je kan ook bij wijze van, nee, nu te binnen, een, een hele introverte uh, teruggetrokken schrijver zijn. die vol, vol passie en zelfvertrouwen zijn visie en mening op het leven neerpent. maar verder mensenschuw is mm -hmm. en niet geïnteresseerd is in uh, party hardy en bubbling. Zijn er mensen die niet geïnteresseerd zijn in bubbeling? I know. Ik, ik ken er niemand. Nee. Ik wil ze ook niet kennen als ze bestaan. Maar, ja. maar die ene schrijver die. Want er bestaan natuurlijk die mythe, die staat ertussen. Omdat het idee van iemand met zelfvertrouwen of die lekker in zijn vel zit, die, die wandelt als een soort de fans door het leven en een kroeg in en een kroeg uit en een praatje hier en een kletsje daar. Kijk, en hoe zo te zijn? En, hè? en dat is vaak het dubbele, hè? Hoe, hoe mensen in eerste instantie overkomen is vaak niet altijd. Is, nou, zeg is soms. En ja, ze tegenovergestelde van wie ze zijn. Want als je zo ongelooflijk, zie mij eens relaxed en zelfverzekerd zijn. als je zo die behoefte hebt om dat te projecteren naar buiten. wat ben je dan aan het overcompenseren? Misschien die onzekerheid. Prik jij daar zo doorheen als mensen bij jouw cursus komen. Nee. en uh, meer willen leren over omgang met vrouwen. of meer willen leren over zelfvertrouwen. haal je ze er zo uit? Die zogenaamde zelfverklaarde fans. Die allemaal maar cool is en uh, een krul in zijn haar heeft uh, gejeld En god, kijk hem eens lekker gaan, makkelijk. En de jukebox met zijn vuist aanslaat. Ja, ja. Dat doet de vondst. weet ik, dat weet ik. Um, <laughs> uh, dat is een uh, specifiek voorbeeld. Oké, okay, ja. we dwalen af. Um, Haal je ze er zo tussenuit? Niet per se. Kijk, uh, mensen zijn altijd heel goed in om elkaar voor de gek te houden. en dat, dat lukt ook vaak bij mij. Maar na een tijdje vallen ze uiteindelijk vanzelf door de mand. Mm -hmm. Als iemand heel erg overduidelijk zelfverzekerd loopt te zijn... dan weet je er altijd iets schuilt, Standaard. En wat... We gaan even een greep doen. Wat kan er onder, onder die façade van zelfverzekerdheid zitten? Kijk, als iemand, dat, dat die niet goed genoeg is. Dat is uiteindelijk de, de, de, de primaire angst die mensen hebben... die zich op heel verschillende manieren uit is... ben ik wel goed genoeg? En als Voor? Iemand, ja, voor, voor, voor, voor, de, voor het leven, voor de mensen, voor anderen... ben ik als mens überhaupt wel goed genoeg. Mm -hmm. Dat is een van de grootste angsten van mensen uiteindelijk. Want als mens, als je geboren wordt als baby... ben je echt vele jaren afhankelijk van je omgeving. Dus mensen moeten maar van je houden. En dan vrij snel, um, op onbewust niveau... komt de angst naar boven van ben ik wel goed genoeg? Ja, en vinden ze me ga... wel leuk, vinden ze me wel precies, leuk. Precies, precies. En daarom krijg je mensen die keihard gaan presteren... en, en, uh, en, en party hard en extravert... en op de voorgrond zijn... om, om, om zo uh, voor zichzelf het gevoel te creëren... ja, ik, ik, ik mag er zijn, ja, ik ben goed genoeg... want ik doe al die dingen. Kijk mij eens gaan. Kijk mij eens gaan, precies. Waar, waar, ten, waar onderaan best wel een, een hoop onzekerheid zou kunnen liggen. Ja. Dit diepe niveau van die existentiële vraag van mag ik er eigenlijk wel zijn. Nee. Wordt die aangeraakt in jullie uh, workshop? Absoluut, absoluut ja. Want uh, kijk, twijfels over bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld ik, ben, ik ben bang mijn vrouw aan te spreken. Oké, okay, maar wat zegt het dan over jou? Mm -hmm. Waarom ben je daar bang voor? Waarom, want ik wil niet afgewezen worden. Oké, okay, want wat betekent dan om afgewezen te worden? Als je gewoon een tijdje doorvraagt kom je uiteindelijk altijd, bijna altijd... Tot, tot, de, tot de meest elementaire, basale angst... de angst niet goed genoeg te zijn. Mm -hmm. Dus daar hebben we het absoluut over. Mm. Gaan we het nog even over hebben... tussen drie en vier in dit laatste uurtje lust... terwijl we spreken over uh, zelfvertrouwen. We gaan ook bellen met een uh, plastisch chirurg... Mm. die uh, mij gaat uitleggen... Uh, Welke mensen aan zich laten sleutelen. En of de basis van aan jezelf laten sleutelen altijd onzekerheid is. Of is er ook een andere basis? Ga met hem bespreken. Is cool. leuk, hè? Ja, schaaf. Dat is wel gezellig. En we gaan nog één keer terug naar onze vrienden in Boyd's Bar... die het gaan hebben over vertrouwen in relaties. Maar eerst... Oh, leuk. Oh, dat vind ik leuk. Bob Marley. Get up, stand up. Voor dat zelfvertrouwen, hè? Gewoon opstaan, hè? Op. hè? Niet meer blijven zitten. Pak het! En al dat soort... Uh, Get up, stand up. Emile teksten. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. up the fight. Preacher, man, don't tell me Heaven is on the, the earth. I know you don't know What like. Je mag weer gaan zitten, rijden. Ja, ja, ja, mijn dansje. Ja, mooi. Mentaal, mentaal, maar ook lichamelijk. Van, ja, goed. <kliek> zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. Hoe hou je dat vast in je relatie? Want veel van die zelfvertrouwenskwesties gaan over... oh, ik ben een leuke vrouw moet ik wil leuke mannen moet ik wil me waar ontmoeten ik moet meer initiëren, ik I gotta get out there en mezelf laten zien. Maar op een yeah. gegeven moment heb je dan misschien die leuke relatie. En dan moet je die relatie ook laten standhouden. Dan, ook... dan wordt het ook nog, nog pijnlijker, want dan komt iemand echt dichtbij... en dan, wie jij echt bent, ziet diegene ook. Ja, dat is altijd een beetje spannend. Daar wordt over gepraat nog eenmaal vannacht door Arco, Olaf, Angie, Edwin en Fleur. Het is ook wel echt, het is, luistert allemaal zo... Nou, het is zo oprecht geloven dat je leuk genoeg bent... om met diegene te praten of dat, dat diegene op jou zal vallen. Maar dat kan je misschien wel weer in een cursus leren. Verpakken, ja. Ja, dat je, dat je ja, zelfvertrouwen krijgt te bedenken je bent je bent het waard ja, ja. maar dan ja. verover je iemand maar hoe hou je dat dan vast precies wees? nou ik denk wel dat als je de eerste stap hebt gezet en iemand heeft toegeslagen dat je zeg maar dat er een soort, een soort, soort, soort iets van je afvalt en dat je veel dichter uit je je valt. blijft ja maar dan ga je misschien ook juist weer omdat je nog een beetje denkt oeh die zo'n een beetje als ja. je dat als je dat gevoel blijft, blijft hebben dan uh, ga je juist heel erg je best doen om heel... Ja, precies. Uh, ja, dat klopt. Uh, ...aan het niveau te voldoen. Ja, wel... Eigenlijk heb je daar wel gelijk in. Ja. Er, ik voel een anekdote opkomen. Ja. <laughs> Toen ik mijn vriendje... Mijn, het heeft blijkbaar wel gewerkt... ontmoeten... <laughs> Was ik, uh, was ik echt, ik, wad, ik had ecstasy op, weet ik voor wat waar? Ja, joh. Ja, en, dat? Um, um, en toen hebben we die hele nacht doorgebracht. En toen belde hij mij uh, drie dagen later op. Zei die, ja, vind je het leuk om uh, volgende week mee uit eten te gaan? Toen dus zei ik, ja, het hadden we ergens afgesproken in een kroeg. En ik dacht alleen maar van, ja, weet je, kut. Hij heeft mij alleen maar op een pil gezien. En hij vond me echt te leuk. Dus toen heb ik echt vlak voor die date heb ik nog een halve exes halve ingenakt. Oh. En toen zei hij: van Kom, gaan we lekker ergens eten. Ik geen lekker, honger. Ik zat zweten. Half te stuiteren. Ja. Maar het heeft wel gewerkt uiteindelijk. Oh, ja, maar het maar is, heb je, heb uh, je nog wel echt ja, achteraf een... kans Wanneer heb je het bekend? Uh, een half jaar later. <laughs> maar had hij ook niks door dan? Nee, hij was helemaal verblind door mijn schoonheid. Ik heb het ook wel eens andersom gehad in de zin dat ik, toen ik 16, 17 was... dan ging ik op vakantie bijvoorbeeld, of ging ik gewoon uit. En toen dacht ik, ja, maar ik ben toch veel leuker dan die jongens? Weet je, en dan was ik echt verontwaardigd... dat meisjes dat niet zagen, weet je? Maar dat... En pas later dacht ik, ah, fuck it. Weet je, dat je veel ontspannender in staat. En dat, dan gaat het veel natuurlijker. Maar als je daar echt in staat van, ja, maar ik ben toch heel leuk? Als je bezig bent met hoe je er zelf ja. in staat... Dan ben, je al, dan ben je er al aan voorbij. Ja. Want dan is het al niet, dan is het al niet meer... Dan ben, je al, dan ben je al niet meer bezig met de ander. Dan ben je bezig met jezelf. Ja. ja, dat had ik toen een keer. Ik was jarig. Toen was ik met vriendinnen uit. En ik had echt, vond ik zelf de, de gekste outfit. Ik vond dat ik echt de, de mooiste meid van de club was. Mijn vriendinnen hadden gewoon leuk aan, maar niet heel speciaal. En toch kreeg ik gewoon geen aandacht. Van niemand niet. En ik had echt zoiets wat... Wat doe ik nou fout? En al, die, al mijn vriendinnen zonder te dansen heet, en werden versierd. En dat heet mijn puberteit inderdaad. Ja, de, dan oh, dacht ik van, had het laatst ook. Ja, het gevoel dat je denkt dat je je zo goed voelt en zelfvertrouwen... maar achteraf, blijkbaar... of mijn jongens oh. zien dat en denken van... ja, fuck jou, met je zelfvertrouwen. Ik ga je expres geen oh, aandacht nou, geven. Te ja, ik ja. weet niet wat het is. Ja, of ze waren misschien ook een beetje onder de indruk. En dat het ja. daardoor... Of je gaat met een aantal mensen naar een festival... en je bent de enige die zich aan het kledingvoorschrift heeft gehouden. Ja. Oh, yeah, yeah. <laughs> ja, wat ik ook een heel mooi waar cliché vaak vind, is uh, vaak met mooie vrouwen. De, die dan echt reageren van, hè? Maar echt de, he de hele avond praat niemand tegen me. Omdat echt heel veel jongens afgeschrikken, afgeschrokken zijn. Yeah. Weet je? Omdat yeah. ze dan echt niet aandurven om naar je, op je af te stammen, stappen. Yeah. Omdat ze toch denk ik, Er zit elke gast wel achteraan. Daar maak ik toch yeah. geen kans bij. Dus dan werk je zelf trouw eigenlijk afrecht. En, en dat heb jij nu, of niet? Daar hm? heb je nu last van. <laughs> nee, ik sprak laatst weer een meisje die zei dat ook. van Ja, dat is gewoon: jongens durven mij niet aan te spreken. Maar was het dan ook echt wel een heel meisje. Ja, ja. Oh, jongens die vrouwen niet aan durven spreken. Het is. Uh, Toms werkveld. Ja. Ja toch? Ja. Yep. Tom? Ja. Yep. Heb je wel eens dat je denkt: uh, het is een bodemloze put? Bij sommige mannen die je ontmoet, dat je denkt, weet je, ik kan toch veel leren aan van alles en iedereen, maar je bent wel. Nee, dat heb ik. En dat klinkt misschien uh, ongeloofwaardig, maar dat heb ik echt absoluut nooit. Nee? Bij iedereen is er sowieso gewoon een grote groei en ontwikkeling te bewerkstelligen, 100 procent. Hm. Iedereen kan grote stappen vooruit maken. Gewoon gewoon. Dat, dat, punt. Iedereen kan het. Iedereen kan het, okay. sowieso. We gaan straks bellen met een man of hij belt ons. Uh... Een man die grote stappen wil zetten. en daar wat advies uh, van jou in wil. Cool. Hij heeft iets bijzonders meegemaakt. En uh, hij durft het aan om te bellen. Dus uh, we gaan hem straks even terugbellen. en dan gaan we met hem praten. Maar eerst uh, muziek. Mm. Ik ben even te romantisch. Hoor je dit? Hoor je dit? Ik, ik, ik voel het ook. Wil je schuifelen? Wil jij schuifelen? Zijn ik wil, als jij wel wil, dan wil ik misschien wel... Ook... Mag, ik, uh, mag ik deze dansen met jou? Oké, okay. maar laten we dan wel even wat afspreken over handen. Ik trek mijn broek even aan eerst, momentje. Oh, dit vind ik raar. Oh, dan weet ik niet of ik nog wil schuiven. Oké, okay, nee, kom, uh, laat het gewoon doen. Waarom heb je... Nou... Nou, ik weet niet... Um... Nee, niet terugkrabbelen, je zei al ja. Michael Kiwaniku? <laughs> Ik ga gewoon een plaat instarten zodat dit ongemakkelijke en onzekere moment wordt opgelost door de, ik wetten, de, de, uit, de ja, ja. wetten der radio. Oh my, I didn't know what it means to Oh my, I didn't know what it means to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 Oh, no. Ja, je kan over van alles onzeker zijn. Uh, we praten vannacht met Tom Gorny over onzeker zijn in je flirtkunsten. Kan je wat aan doen, kan je voor oples? Maar het kan ook zijn dat je onzekerheid iets dieper gaat. En dat je denkt, ik ben gewoon helemaal niet tevreden... over bepaalde aspecten van mijn lijf. En om mijn zelfvertrouwen op te vijzelen, zou ik daar wat aan willen doen. En dan is die stap naar de dokter snel gezet naar de plastische chirurg. Toch, Michel? Uh... Ja, dat is, op zich is dat niet zo ingewikkeld. Nee, Michel, goeienacht. Fijn dat we jou mogen bellen. Jij ja. bent een plastisch chirurg en medisch directeur bij uh, de Bergman Clinics. Klopt. Stelling. Een stelling. Um, benieuwd wat je ervan zegt. Chir uh, chirurgie, plastische chirurgie, is per uh, definitie voor onzekere mensen. Is dat waar uh, of is dat niet waar? Niet waar. Niet waar, zeg je? Nee, me. nee. Eigenlijk uh, zou het misschien juist niet voor onzekere mensen moeten zijn. Natuurlijk krijgen we wel een heel aantal uh, cliënten die uh, uh, onzeker over hun eigen lichaam zijn, maar uh, de meeste komen omdat ze er uh, niet tevreden over zijn. Dat is toch wat anders dan onzeker. Dus... Ja, waar ligt die grens tussen niet tevreden zijn over en er dus wel of niet onzeker over zijn dat lichaam? Ja, nou, weet je, dat is natuurlijk uh, op zich vrij lastig. Maar je zou misschien kunnen zeggen, we krijgen hele zelfbewuste mensen binnen die zeggen van, nou, ik uh, ga graag naar het strand. En ik ben op zich tevreden over mijn figuur, mm -hmm. maar mijn borsten vind ik te klein. Nou, daar stoor ik me aan, daar wil ik graag wat aan laten doen. Dus mm -hmm. dat zijn, zijn mensen die zijn heel zelfbewust en zeker niet onzeker, maar die storen zich aan een deel van hun lichaam waar ze wat aan willen laten doen. Onzekere mensen zijn mensen die vinden dat ze kleine borsten hebben en wij spreken helemaal niet meer op het strand komen of niet naar het zwembad of misschien de deur wel niet meer uit. Dan ben je onzeker. Als je... Uit het leven onttrekt omdat je niet tevreden bent. Ja, dat of het niet durft te laten zien, mm. omdat je uh, ja, er, ervoor schaamt. Ja, en dat is, is natuurlijk een groot grijs gebied. Hè? Je, van onzekerheid gaat het natuurlijk op een gegeven moment naar, naar iets waarbij je zelfvertrouwen helemaal kwijt bent. Ja, ja. Hey, en um, ik las laatst in De Gracia, volgens mij De Gracia van vorige week, een aantal korte portretjes van mensen die iets laten, hadden laten doen aan hun lijf. Ja. Um, een, uh, een uh, chirurgische ingreep. En die daarna zeiden: Ik heb meer zelfvertrouwen. Ja, ja. Hoe zit het dan met die link? Als je zegt dat je niet onzeker hoeft te zijn. om aan je te laten sleutelen. hoe is het, naar jouw inziens, dan met die link? Dat je dan wel meer zelfvertrouwen hebt. op het moment dat je wel iets hebt laten doen? Ja, nou er is natuurlijk wel een categorie die onzeker is... en die we op zich heel goed kunnen helpen met een, uh, met een of andere ingreep. En die mensen krijgen inderdaad meer, meer zelfvertrouwen. Dus je hebt als het ware twee, twee categorieën. Bij, bij beide kun je, kun je iets heel zinvols doen... met een, met een plastisch chirurgische ingreep of een, of een correctie. En laat ik maar zeggen, uh, die mensen die uh, onzeker zijn over hun lichaam... Mm -hmm. maar zich toch nou, redelijk uh, uh, stand houden in de maatschappij... of zich ook wel durven te vertonen, maar zich daar toch beetje onzeker over voelen, die kunnen met een ingreep... kan hun zelfvertrouwen zeker toenemen. Dat is absoluut waar. Mm -hmm. ja. Nu, uh, um, ik denk dat dat vorig jaar was... was er een prachtige uh, documentaire reeks op tv... van Sunny Bergman, The Sunny Side of Sex. Ja. En zij ging naar een aantal landen toe om te vragen aan vrouwen... hoe ze naar hun eigen lichaam keken... en hoe ze omgingen met hun eigen seksualiteit. Ja. En toen was daar in Cuba, want ze was, ook, uh, ze was op Cuba... Um, waren daar een aantal vrouwen die zich niet konden voorstellen dat er westerse vrouwen waren die zich een beetje schamen voor hun lijf. En die Cubaanse vrouwen die zeiden uh, dat dat kwam... omdat zij zich niet hoeven te meten met allerlei reclamebeelden, reclameuitingen. Omdat dat natuurlijk verboden is in Cuba. Mm -hmm. En het is een discussiepunt dat we, hier vaker ook, uh, dat we hier in Nederland ook wel vaker hebben. Is het, zijn wij onzekerder geworden omdat we vaker um, moeten kijken... Naar, naar perfecte lijven in tijdschriften, op billboards... Zijn we daar onzekerder door geworden? Ja, waarsch ja, waarschijnlijk wel, denk ik. Kijk, heel veel is natuurlijk uh, cultureel bepaald. En uh, dus per werelddeel verschilt dat natuurlijk hoe je naar je eigen lijf kijkt. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Uh, zeker in West-Europa, ook in Amerika. Uh, ja, is, uh, wordt er toch al gestreefd naar perfectie. Uh, ja, wanneer is iemand perfect? Ja. Michel, wanneer ja, ben je nou perfect? Kan je hem niet zeggen, Maar va vaak wordt dat. Uh, daar is geen duidelijke omschrijving voor. Maar er is wel, uh, laat me zeggen, de media, de ja, tv-bladen, doen wel erg hun best om daar iets uh, op te zoeken. En ja, het gevaar schuilt natuurlijk in dat mensen die dat lezen en zien, dat die denken van, oh, als dat een norm is en ik voldoe daar niet aan, dan moet ik daar wat aan gaan veranderen. Ja, Terwijl... Kom, Komen er veel mensen binnen, ik noem ze, komen er veel vrouwen binnen met, met, met plaatjes van, nou, ik, dit, dit lijkt me fantastische neus, of borsten zoals deze borsten, of een kont zoals deze kont. Ja, ja? Nou, dat gebeurt. Ja. Echt waar. Ja, nou veel wil ik misschien niet zeggen, maar een gedeelte neemt, uh, neemt zeker voorbeelden mee. Van ze zeggen van, goh ja, dit vind ik mooi, dit zou ik best zo willen hebben. Ja. ja wil niet zeggen dat hun wens irreëel is. Eh, want het, is, het zijn heel veel vrouwen die willen, over het algemeen die willen er normaal uitzien. Die willen normale borsten. Ze hebben kleine, slappe of lege borsten. Mm -hmm. En die willen normale borsten. Het zijn helemaal geen vrouwen die de perfecte borsten willen hebben. Dus wat dat betreft, de meeste patiënten zijn daar heel reëel over. Ja, nu uh, kijk ik toch stiekem wel eens uh, naar de uh, reality show Keeping Up With The Kardashians. Slechte show over de Kardashian-family. Wel heel leuk om te kijken. En um, Kim Kardashian, toch een beetje de ster van die show. Een vreselijk mooie vrouw. Echt, echt een soort... Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dat, dat, dat het bijna een perfecte vrouw is. Heel sexy. Die is 30 en die laat ook van alles doen. Die botox, die laat een rimpeltje her en der wegspuiten. Die doet ook wel wat met de lippen zo af en toe. En doordat zij dat open laat zien in die show, um, barst regelmatig de discussie los. Um, en dan is de vraag: hoe, hoe hoezo doet zij dat terwijl ze pas 30 is? Steeds jonger, toch? De mensen die bij jou binnenlopen. Ja, nou weet je, nu is dat programma natuurlijk uh, uh, wel over de top. Hè? En ja. op een gegeven moment heeft de, de, de kijker of de luisteraar... heeft ook uh, zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. En dit soort programma's scoort natuurlijk vooral ook... omdat er ja, anders wordt gedaan dan normaal. Anders zou het programma ook niet interessant zijn. Dus wat nee, betreft... maar zij laat wel zien... Zij, geeft, zij brengen toch een trend in beeld van echt jonge vrouwen... Ja. die al veel laten doen. Terwijl, ik denk dat een jaar of tien geleden... Dat plastische chirurgie meer, meer iets was voor vrouwen en mannen die wat ouder werden en die het eigenlijk uh, hun lichaam een beetje op peil wilden houden. Ja, of of ja. zie ik dat verkeerd? Nee, nou, op, op zich niet. Uh, uh, misschien was het vroeger tegenwoordig ook zo, zo op een gegeven moment wil je er, um, laat ik maar zeggen, niet meer zo oud uitzien of jonger uitzien. Mm -hmm. En tegenwoordig gaat het meer richting ik wil er beter uitzien. En dan kun je ook op je jongere leeftijd kun je, nou ja, kleine dingetjes kun je ver, verbeteren eigenlijk. En dat kan uh, vaak tegenwoordig ook met nieuwe technieken... en nieuwe wandelmethoden op vrij eenvoudige wijze. Mm -hmm. en, uh, dus laat ik maar zeggen, dan is het ook niet zo duur... ook niet zo belastend, een korte hersteltijd. En dat soort dingen ja, komt steeds meer in. Uiteindelijk ja, kun je daar ook wel weer in doorschieten... en daar moet je natuurlijk voor uitkijken. Ja. Michel, laatste vraag. Ja. Um, van het aantal mensen dat echt uit hun onzekerheid bij jou binnenstapt, hè? Is die ingreep een tijdelijke pleister op de wond? Of is het echt een goede manier om dat, dat, dat brokkelende zelfvertrouwen een boost te geven? Nou, Op zich is dat, is dat vrij lastig. Als dokter heb je daar een taak in. En komt natuurlijk ook een, een, een groep uh, patiënten komt binnen... Die, uh, die zijn zo ontevreden met zichzelf... dat het, laat me zeggen, bij wijze van spreken ziekelijk is. en die, nou, Dat kunnen bijvoorbeeld vrouwen zijn die op zich er vrij normaal en gewoon uitzien... maar mm -hmm. die zich daar zo aan storen, zo onzeker zijn... dat eigenlijk dat een, een, een chirurgische behandeling niet op zijn plaats is. En, ja, en als je die patiënten eruit kan halen... want die zijn ook, nou ja, het klinkt natuurlijk een beetje onderbiedig... maar ze zijn ook commercieel niet aantrekkelijk... want dat zijn de patiënten die je met een behandeling geen plezier doet. Dat lost hun probleem niet op. Maar het zijn, zijn zijn ja, het zijn wel de terugkomers, toch? Het zijn wel de terugkomers, dat is toch wel commercieel aantrekkelijk? Ja, maar het zijn wel de terugkomers... Die moet, je, die moet je ook niet willen hebben, want het zijn patiënten die kun je niet blij maken. En als, Uiteindelijk als dokter heb je ook een verantwoordelijkheid om ja, je patiënten te helpen. Hè, door die beter uit te laten zien, door de patiënt tevreden uh, te krijgen. En die patiënten die, die uh, ja, niet reële voorstellingen hebben van hun eigen lichaam... en van de, van de, verwachtingen, van de, van de, van de verwachtingen hebben ten aanzien van een operatie... Ja? Ja, die moet je niet behandelen. Die, okay. kun, je, die, die kun je beter uh, nou ja, professionele hulp geven en naar de psycholoog sturen. En maar de gewone onzekere vrouw, dus we hebben het even niet over de ja. gevallen waar jij... het de gewone onzekere die wel echt binnenstapt vanwege een onzekerheid. Ja, dat ja, kun je een heel, heel groot plezier doen. Maar is dat een tijdelijke pleister op de wond? Of verandert er echt iets op het moment dat, uh, dat jij een behandeling bij ze doet? Verandert er iets van binnen? Oeh, dat is ik ben geen psycholoog. Het is wel zo dat het grootste gedeelte van de patiënten die uh, enige maat van onzekerheid hebben, die kunnen heel goed benoemen waar het over gaat. Over hun, hun neus, oren, borsten. En als je dat voor hun mooi maakt of normaal maakt, dan kunnen ze daar in principe een leven lang tevreden over zijn en ook niet meer terugkomen met iets anders. Mm. Dus dat mm. werkt over het algemeen erg goed. Michel, fijn dat we jou mochten bellen. Graag gedaan. We gaan het er nog over hebben vannacht. Over dat zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid... en hoe dat werkt aan zowel de binnenkant als de buitenkant. Maar ik wil vragen aan jou. Je zit op dit moment mee te luisteren... en je hebt vast wel een mening over het onderwerp. Kan je je onzekerheid, die toch aan de binnenkant zit... aan de buitenkant oplossen met plastische chirurgie? Ik ben benieuwd naar je mening. 0800 1121 0800 1121. Misschien heb je er zelf ervaring in. Ik hoor het heel graag van je. Alle verhalen zijn welkom. En als je niet wil bellen, kan je ook even mailen. Doe dat naar lust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 Stel je nou voor, je hebt 25 jaar een relatie en in één keer is je vrouw verdwenen. Weg met een andere man. En dan is dat ook nog eens een man die een stuk minder welgesteld is dan dat jij bent. Dat is misschien verwarrend. Joop, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, sorry, was, uh, ik was in de keuken. een beetje mijn t-shirt aan het wassen en zo, weet je wel. Ben je om half uur s'nachts op zaterdagnacht in de keuken je t-shirt aan het wassen? Ja, Joop? ja, ja, ja. ja. Want ik ben heel uh, netjes op mijn kleding. Oké. Okay. En ik wil, zorgen uh, dat ik wegga. wil ik er alle keurig uit zien, maar ik heb ook een hond. Oké. Okay. Je had ook en, een vrouw. Uh, zegt u? Je had ook een vrouw. 25 jaar relatie. Ja, vrouw maar ik heb, je oh. ik heb geen vrouw. Ik heb geen vrouw. Oh, was de man? Zegt u? Was de man? Nee, het was een vrouw. Oké, okay. maar niet... Ik ben 25 jaar, ik was 18 jaar. Toen trouwde ik, heel jong hè. En toen? Ik zat in de bouw. Ik had een goed, ik had een goed, goed beroep in de bouw. Ik dacht met Tom hij of vechten. Ik heb later op, op kantoor gezeten bij je architectenbureau en zo. Maar even, even over die relatie, Joop. Um, ja. Je hebt heel lang een relatie gehad. En 25 nu, jaar. Ja, en nu is je vrouw weg. En jij hebt eigenlijk een hele specifieke vraag aan Tom. En die vraag heeft toch ook te maken met geld. Met geld? Toch? Liet ik me invluisteren, hoor. Door God. Maar kijk maar Nee, ik zal niet weten nog helft. Oh, ik dacht dat je wilde weten uh, wat, uh, wat Tom Goorny ervan vindt... dat jouw vrouw je heeft laten zitten voor een veel minder welgestelde man. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ah, duidelijk. Want ja. Je, je, je snapt niet van, uh, zat het goed bij mij... en dan uh, gaat het naar iemand die minder geld heeft. Ja. Kijk, het is een hele begrijpelijke vergissing die die, die, die hoop mannen, uh, mannen ja, maar maken. Ja, Tom, Tom maak je er tussen bij de Tuurlijk, Tom? Tuurlijk, vertel. Kijk, ik zei vertellen, ik, ik luister al jullie programma... en ik bel ook vaak, hè. Yeah. Maar ik ben 25 jaar trouw geweest. Hè? Yeah. En van de ene op de andere dag. Yeah. moest ik. Ik, werk, ik heb mama bij de PT gewerkt bij de posterale gezin. Mm -hmm. En toen moest ik van de ene op de andere dag luisteren. of we horen van collega's, Joop. Je mag je vrouw moeten gaan houden. Ik zeg, hoezo, wat is er aan de hand? Ze gaan er wel anders. Nee, dat ken je nooit, je mm -hmm. dat ken je nooit, weet je wel. Mm -hmm. Dat zeiden je collega's tegen je. Dat je een ja. oogje op je vrouw moest houden. Oeh, oké. Okay. Ja, en toen, uh, maar ze zat ook op een uh, uh, soort ballet, op de, nieuwe, op de Oude gracht. En toen ben ik er een keer zo goed, dat ze altijd om acht ging ze naar de ballet toe. Toen ben ik er een keer achterna gegaan, want ik vertrouw hem toch niet helemaal. Ja. En ik was halfwege bij de rennenbrie op de Oude gracht Toen stappen ze in een busje van de PTT. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is foutenboel. Was dat haar minnaar? Tja, ja, ik denk het wel, ja. Au! Ik dacht, ik dacht dat is foutenboel. Oké, okay. wauw. En toen heb ik in één keer. Ik woonde in, woon in, woon in, woon in de Zuiderstraat in Utrecht, bij de Nieuwe Gracht. Okay. En toen ik dat hoorde, heb ik uh, mijn hele huis heb ik, uh, leeggehaald en alles verkocht. En toen ben ik weggegaan en toen ben ik in terecht terechtgekomen. Oké, okay. maar joh. Ik, ik heb nooit er iets van ze gehoord. Ik heb drie kinderen ook: Manny, Monia en Annelia. In het restaurant in de Zalenstraat in Utrecht. Dus Tijmahal. Joop, ik onderbreek je even. Want ja? wat ik wil weten, uh, want we moeten toch ook naar die vraag toe. Had jij nooit verwacht dat, uh, dat er een breuk zou kunnen ontstaan tussen jou en je vrouw. voor een man die minder geld heeft dan jij? Was dat iets wat in jouw hoofd een totaal onmogelijk scenario was? Nooit. Ik ga het ook kunnen begrijpen. Want well, ik ga je vertellen: hè. ik kom er al vanaf de 14e jaar. Ik was 18 jaar toen ben ik getrouwd. En ik heb ze 25 jaar met de volgehouden. En van de ene op de andere dag waren al de kleren weg. En er stond een weer in het huis. Ja, Had je het beter kunnen begrijpen als zij je verlaat had voor een man die heel rijk was geweest? Of die veel rijker dan jij was geweest? Nou, dat is inmiddels mijn dochter. Die, dat is Marnie. Die, heeft een, die had een restaurant in de Zalenstraat. En die is uh, vertrokken naar het buitenland. Ze ja. heeft daar een hele rijke man getroffen. Maar ja, ik zit gewoon hier in Wildhoven. En ik heb gewoon een, een pensioentje, naar AOE. Van het ABP. Maar ja, ik heb maar gered. Ik stel in ieder geval ontzettend hoge huur, weet je wel. Maar ik hou weinig over. Maar ik, zo ben ik beland. Kijk, ik heb alles goed gedaan. Want ik liep altijd in, in mooie pakken en zo. Ja. Maar ja, nou moet ik het minder doen. Maar het maakt niet uit. Ik heb een leuke hond en ik red mij eigenlijk wel. Oké, okay, maar je geeft me geen antwoord op de vraag. Ik stel hem gewoon nog één keertje. Oké. Okay. Had je het minder erg gevonden? als jouw vrouw weg was gegaan bij jou en als haar nieuwe man rijker was geweest, had je dat beter begrepen? Was dat, was dat logischer geweest? Nee. Ook niet? Nee. Want kijk, als je nou samenleeft, hè, je hebt samen, je hebt samen, je hebt samen ik, heb sa ik had een goed inkomen bij de PDT. Maar wat, waarom kies je dan voor rijkdom? Als je, je, je goed zwaars hebt elke maand, ik kijk vaak televisie, maar dan zie je mensen, die moeten met 1200 euro de maand rondkomen. Dus inderdaad wat jij zegt Tom, Joop had zoiets, ik geef deze vrouw een goed leven, waarom is het niet goed genoeg? Eigenlijk die vraag weer. Yeah. Geef eens antwoord op die vraag Tom. Kijk, mannen denken vaak, of vaak zie je mensen denken van het gaat om de, de, de, de welvaart of de, de product of de goederen of het geld dat ik kan geven. Uiteindelijk gaat, gaat een relatie in het gevoel dat je de ander geeft, dat de ander in, in zijn of haar hart raakt en dat je ook dat blijft voeden. En ja, wat meneer ook al heel goed zegt... dan zit het niet in hoeveel geld je hebt... maar gewoon de mate waarin je de ander raakt. En uiteindelijk gaat ja. het daarom. Ja. ja, maar ik kan me zo voorstellen... omdat het wordt ook zo... Uh, als man wordt je dat ook aangeleerd. Mm -hmm. hè? Je bent pas een goede man als je voor een vrouw kan zorgen. En dan gaat het ook over financiële zorg. Ja, je moet voor haar een leven creëren. Ook een beetje ouderwets, maar je moet dat leven creëren... waarin zij zorgeloos, financieel zorgeloos... Uh, een beetje door het leven heen schaats. Dus... Als je hebt aangeleerd dat het belangrijk is en dat dat het ook een fundament is... kan ik me zo voorstellen dat het, dat het echt even met je, met je mindfukt. Absoluut, ja. Als dan een vrouw kiest voor, voor een, een minder welvarende man. Maar ja, dan zat ja, ja. er echt iets. Dan zat er op het gevoelsniveau misschien echt iets fout. Waarschijnlijk ja. Ja. ja. Joop? Ja? Ik vind het wel tof dat je even belde. Ja, maar die, kijk maar, die manier hebt wel gelijk, hè. Maar... Wat ik nog steeds niet kan begrijpen, hè? als een vrouw het goed bij je hebt. Hè? Mm -hmm. Ja, kijk, ze zeggen dat als liefde is blunt, hè? Ja. ja. Daar heb ik al meer van gehoord, hè? Maar kijk, als een vrouw het goed bij je hebt. Ja. maar laten we het dan met je bespreken. en zeggen van nou, maar luister zo en zo, ik heb die trek meer dan bijna vrijelijk. Ik wil wat anders, zeg ik oké, okay, gaat hem maar. We, weet je wat het is met ons mannen, Joop? We hebben vaak een gigantische blok voor ons hoofd. En wij denken dan dat we, ja. dan, dat we het, het dan zien. Of, de, of, de, of dan denken we, ja, we, we, het valt ons wel op... maar over het algemeen zijn wij vaak heel erg blind... voor de quasi-subtiele signalen. En uh, zijn wij gewoon een beetje blind, stiekem, bij mannen. Liefde is blind, maar de man is vooral ook blind. Joop, dank dat je durfde te bellen en je verhaal wilde vertellen. Dat is de enige reden waarom wij deze show kunnen en mogen maken door en voor jou. We gaan straks over naar de luisteraarsvraag. Maar eerst is het tijd voor de Shango Tango with Dr. John. Wilde ik gewoon heel graag even zeggen. Ook op die manier. Dankjewel. Zit ik nu in een slur? slur? Wil weet het. Elke week komen er allerlei mailtjes binnen voor onze seksologen. En dit is ook weer een vraag waarvan ik denk, ik zou niet weten wat het antwoord is. Maar gelukkig hangt daar aan de telefoon Wil. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. hallo. Wil, het is, een, het is een vraag als geen ander. Het is echt, Gemmaals. we hebben volgens mij nog, oh. nooit, uh, nog nooit een dergelijk dilemma binnengekregen. Maar ik ben reten ja. benieuwd naar uh, jouw advies en antwoord. Ik lees voor. Ja. De vraag is afkomstig van Joost. Beste wil, ik val op vrouwen met meisjesachtige stemmen. Of misschien moet ik zeggen vrouwen die hun stem zo gebruiken... dat ze meisjesachtig klinken. Ik ben blind, dus vandaar dat de stem van een vrouw voor mij heel belangrijk is. Veel belangrijker dan dat uiterlijk dat ik toch niet kan zien. Ik ben vaker iemand uh, met een prachtige vrouwelijke meisjesstem tegengekomen... Maar altijd had diegene geen behoefte aan seks of moeite met seks door problemen in de jeugd. Met andere woorden, hij trekt altijd een bepaald soort uh, vrouw aan met een bepaald soort problemen. Lang verhaal kort. Ik heb het idee dat vrouwen met een hoge stem achter zijn gebleven in hun seksuele ontwikkeling. Zou het kunnen kloppen, wat ik denk? En kan ik van tevoren om inschatten in iemands stem of zij om seks geeft of niet? Groetjes, ja. Joost. Wauw. Nou, wat een vraagje. Ja, ja, ja, de stem, de stem, de stem. Ja, ja. Hoe belangrijk is de stem? Nou, de stem is heel belangrijk, dat, uh, dat vind ik ook. Maar ja, je hebt meer... Uh, kijk, Joost is natuurlijk uh, in die zin uh, beperkt in, uh, in zijn zintuigen... omdat hij zijn ogen niet heeft. En, uh, en waarop hij kan vertrouwen. En ja, dan uh, moet je gaan horen, dan moet je gaan ruiken... dan moet je gaan luisteren. Hè? Dus uh, uh, over het algemeen zijn blinde mensen heel erg goed... in het compenseren van... Uh, het feit dat, dat ze niet meer kunnen zien. En dat betekent dat ze veel beter kunnen ruiken, veel beter kunnen horen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een risico om af te gaan op, op één zintuig. Hè? Op alleen je oren. En, en dan ook nog uh, te denken van nou, uh, dit zijn vrouwen, bepaald type vrouwen. Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht. Uh, als hij zegt van uh, vrouwen met een hoge stem, uh, die zijn meisjesachtig en, en blijven dus een beetje achter in een seksuele ontwikkeling. Dat Omdat hij dat ik... steeds zo ervaart. Elke keer als ja. hij zo'n ja. vrouw met een meisjeachtige stem tegenkomt, dan, dan, dan klopt er iets niet op het seksuele gebied. Nee, nee. Ja, dat kan natuurlijk gewoon puur pech zijn. Hm. Dat, uh, in plaats van te concluderen van nou, dat zijn vrouwen die allemaal een probleem hebben met, uh, met seksualiteit. Ik zat toen ik dit las gelijk te denken van oh, heb ik een meisjeachtige stem? Ja, ga uh, Ja, dan ga je gelijk jezelf, denken, he? ken ja. ik iemand? Met, uh, ja, ja, ja. Uh, maar, maar het is mij, in mijn praktijk in ieder geval nog nooit opgevallen, want dan zie je natuurlijk nogal wat mensen met problemen met seksualiteit, maar er zitten ook net zo goed vrouwen met hele lage stemmen bij. Dus, die uh, geen zin hebben in seks? Nee, en, oh. en mannen met hoge stemmen en lage stemmen, dus ik, het is mij, ik ga er misschien vanaf nu eens op letten, maar uh, ik, ik vind het risicovol van hem dat hij alleen op die stem afgaat, dus als ik hem een tip zou moeten geven, en uh, hè, van, uh, een verbreed eens even uh, een beetje je horizon door ook als je contact maakt met die vrouwen, niet alleen af te gaan op de stem, maar bijvoorbeeld ook op de geur en uh, eh, ook op je gevoel. Er zijn meer dingen uh, die belangrijk zijn om iemand goed te leren kennen. En uh, dus niet alleen de stem. Ja. Dat, dat vind ik een beetje jammer. Wat zegt het over hem dat hij eigenlijk alleen maar valt op vrouwen met meisjesachtige stemmen? ja dat vind ik lastig om dat uh, zo te zeggen. Ik ken, ik ken Joost natuurlijk niet, maar uh, ja iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeuren. Hè. Ik, ik val bijvoorbeeld bij mannen mannen met een hele mooie donkere, zwoele stem, ja. eh, dus een hoogpiepstemmetje vind ik dan weer niet zo mooi. Dus ja, zo heeft iedereen zijn voorkeur en uh, ja, hij valt dan toevallig op, op vrouwen met meisjesachtige stemmen. Dus om daar nou van te zeggen van, hoor dat. Uh, dat is dit of dat, dat vind ik wat, wat vergaand. Maar het is alleen jammer dat hij dan uh, de conclusie trekt van ja, dat zijn vrouwen die uh, toch achtergebleven zijn in de seksuele ontwikkeling. Want ik denk dat dat niet zo is, dat hoeft niet zo. En, en probeer ja, op, op meer dingen te letten uh, bij vrouwen dan, uh, dan alleen die stem. Want ja, nu, nu beperk je jezelf door alleen maar voor die vrouwen te gaan. Hè? Want uh, ja, vrouwen met stemmen zoals wij. Hè? Ja, dat ja, is ook best leuk. Zware, toch? zwoele stemmen, zoals wij. Inderdaad, inderdaad. inderdaad. Zeker in de nacht. Ja, dat scheelt ook. Is het iemand die rookt? Of uh, dat, uh, mensen die roken hebben over het algemeen toch ook een andere stem. stem. Ja, ja. Maar um, hij heeft dus, even los van het hele stemmengebeuren, hij trekt mm -hmm. vaak vrouwen aan die dus wat problemen hebben op seksueel ja. gebied. Ja, ja. Kan je daar een bepaalde radar in ontwikkelen? Ik kan me voorstellen dat, je, dat het ook wel eens leuk is om iemand te ontmoeten. die niet problemen heeft op seksueel gebied. of daar al ja. doorheen heeft gewerkt en dat al heeft, ja. een beetje heeft opgelost voor zichzelf. Hoe kan hij, welke voelsprieten kan hij uitzetten. om, om iemand te vinden die niet van Die problemen heeft met seksueelheid. Ja, doen. dat is ja, moeilijk hè? Dat, ja, dat is heel moeilijk. Dat is sowieso de moeite van het daten in het algemeen. Uh, hè, omdat je ja, uh, met daten dan uh, verkoop je jezelf meestal op je gunstigst. Hè, ja. Dus dan ga je niet gelijk over, over moeilijke dingen praten. Dus daar kom je later pas achter als je in contact, uh, uh, als je contact gelegd hebt en dan kom je erachter wat er allemaal nog achter zit en wat voor moeilijke dingen er allemaal nog naar boven komen. Dus um, ja, ik zou zeggen, uh, probeer in, in je selectie, om het zo maar eens te zeggen, en wat, wat ruimer te zijn. En uh, ja, daarin misschien ook al eens wat vragen te stellen van, uh, goh, uh, wat, wat vind je moeilijk en uh, nou, wat vind je belangrijk. En, uh, ja, en, en dan een in contact daar uh, wat eerdere beslissingen in te nemen. En uh, dan niet het risico te lopen dat je iemand al een half jaar kent en er dan pas achter komt Dat het allemaal wat moeilijker gaat dan. Ja, ja, ja. ja. Ja, maar dat blijft lastig. Ja, maar is voor lastig. iedereen. Blind of ja, niet, een bepaalde voorkeur of niet. Het is altijd spannend nee. ja. uh, of je ja. iemand kan vinden nou ja, die goed bij je past. En ja. Uh, ja, waar ja. jij mee om kan gaan en die met jou om kan gaan. Oep. Ja, ik, ik denk dat hij gewoon verschrikkelijk pech heeft gehad uh, tot nu toe. En uh, dat het zeker mogelijk is dat hij best een leuke uh, iemand treft... die dat allemaal die niet zo'n rugzak uh, aan ellende meeneemt. En dat dat niet afhankelijk is van stem. Maar ja, geef jezelf de kans om ook andere vrouwen te leren kennen. Dus, uh... ja, toch gaan voor dat totalere plaatje. Niet alleen die ja. stem daardoor verleid nee. te maken... maar het even wat nee. breed trekken. Joost, ja. ik hoop dat, uh, dat je iets hebt aan het advies van Wil. Uh, mail ons dat nog even. Vinden we altijd leuk om te horen uh, of je er nog iets aan houdt... of dat je nog ja. een vraag hebt die je beantwoord wil zien. Gaan wij altijd mee aan de slag. Niet altijd in de uitzending als we de mail al behandeld hebben. Maar... De correspondentie staat open. En Wil, wij bellen elkaar volgende week weer, hè? Ja, Leuk? volgende week weer. Ja. Oké, ja. Oké okay. okay, Wil, goeienacht. Joep, doeg. En heb jij nou een prangende vraag aan onze Wil... en durf je die niet te stellen door te bellen naar de show... maar wil je die even veilig en rustig... en op je eigen moment en in je eigen tijd op de mail zetten... dan kan dat. Mail die brief naar lust@binnen.nl en dan zorg ik... Dat die brief bij Wil terechtkomt. Lust. Zarijra Groenhart, Radio 1. Het is echt zo'n avond dat. Uh, dat. Uh, ja, tweelingverhalen. een beetje het thema van de show worden. En niet verhalen over tweelingen, maar verhalen die dan weer verhalen aantrekken. Mm -hmm. die dan precies lijken op de verhalen die we al hebben gehad. Want Joris en de Liefde gaat elke week over. Uh, de zoektocht van Joris. naar een mooi verhaal over de liefde. Ja. Yeah. En deze week vindt hij. Wel een bijzonder verhaal over de liefde, ook mooi. Maar het gaat toch ook weer over een man die na tien jaar in één keer zijn vrouw kwijt is. Het is een beetje het thema van de avond geworden. Zo lijkt het wel, ja. En wij maar denken dat we het over zelfvertrouwen hebben. Niks van dat. Mm, niks nee. van al dat. Nee. Het gaat over verraten verdriet vannacht. Gebroken harten, zeg hij dan. <laughs> Joris en zijn liefde over gebroken harten. Als ik zeg liefde, wat denk je dan? Aan mijn vrouwtje. Dat zij altijd voor elkaar staat. en uh, dus Dat ik uit de nachtdienst komt. En er staat eten en uh, noem het maar op. Bij hebben me. jullie elkaar leren kennen? Ik was net gescheiden en ik kwam er tegen. Zij werkte ergens. En we uh, zaten aan de tafel en ik vroeg alleen maar, ben jij gelukkig? Toen zei ze nee. En toen had ik die klik al. Ik denk: jou moet ik hebben. En zo ben ik verder gegaan. En het er gewoon. Dus was je net gescheiden? Een klein hartje. Dat is ook best wel pittig natuurlijk en heftig. Vooral als je hier op de camping zit en uh, hier, uh, je vrouw die, uh, waar je mee getrouwd bent ben geweest een jaar. We hadden al een Die zit in die caravan hiernaast. Dus dat is helemaal een vreemde situatie natuurlijk. Dus uh, ze is nu weg van die plek. Maar dus van het begin af aan hebben ze altijd hiernaast gezeten. Maar wacht even, dat snap ik niet helemaal. Leg eens even uit, want je woont nou, toch, je je je... Toch, je toch samen met je vrouw? dan woont ze toch niet naast je? Nee. Je, uh, dat is je ex? Dat is mijn ex.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 Dan zijn hun, zitten hun in feite op een eiland, want niemand praatte tegen de. Dat deed jij ook niet meer? Af en toe zei ik eens gedacht, en dat soort dingen vrees niks. Maar deed pijn? Ja, in het begin natuurlijk, alles doet pijn in het begin. Hoe ben je erachter gekomen? Ik vaarde. En toen was er iemand die de computer deed niet goed. En, nou, uh, oh, uh, ik weet wel iemand. En dat was de buurman die dat uh, kan maken. Dus ik belde op van, uh, ja, Ruud is hier.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 Een hele lange discussie geweest en ik dacht, nee, dat zou wel. Maar ze kwam niet meer terug, want ze ging gelijk naar een uh, kennis toe. Dan bleef ze slapen in die flat. Ja, en dan komt de escalatie natuurlijk. Spullen moeten verdeeld worden. Ja, uh, nou, dat is ook al een drama. Maar was je dan ook klaar eigenlijk met haar? Ook al daarvoor? Nee, nee, nee. En ik hield nog steeds van haar. Voor mij was het een verrassing. Maar wat uh, blijkt nou later, zat heel, hij had heel veel geld. Een eigen huis. Een hele goede baan. Dus uh, hij zegt van, nou, die arme stumper. stumperen. Dag. Hoe lang waren jullie bij elkaar? Tien jaar. En uh, van de tien jaar, negen jaar. zijn we. het laatste jaar zijn we getrouwd, hè? Ik ben voor het eerst van mijn leven ging trouwen. Prachtige bruiloft, geld noem het allemaal maar op. En dan. Uh, aan het einde van die jaar ze, uh, Doei. Maar heb je voor je gevoel ook wel eens het idee gehad. Van dat je dingen destijds, toen je scheidde. dat je dingen verkeerd hebt gedaan? Ja. Je bent er makkelijk om even van eruit. Als een ander een plan kan maken. en jij, jij zit met je gedachten zo.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 Dat moedervlek hier heb zitten, dan kan je goed op schieten. Dan denk je wat, politie aan de deur? Want ik had iemand bedreigd. Zijn ze de flat naar te zoeken voor een geweer of een pistool? Terwijl ik dat helemaal niet heb. Ik zeg gewoon in een vlaag van, weet je waarom je dat stipje bij hem zit? Dan kan je er goed op schieten. Recherche erbij, flat overhoop gehaald om te zoeken naar een wapen. Nou, heb ik helemaal niet. Ik zeg dat gewoon in een impuls. Omdat je zo kwaad bent. Je vermoedt het, je wordt zo kwaad. Maar heb je het nu helemaal achter je gelaten? Ja. ja, ik ben er klaar ben. mee. En dat is wel fijn. En dan, uh, ja, dat is, uh, het is over. Nou, een uh, hele lieve vrouw. Heel anders. Een dag en nacht verschil. Ja, als je nu even, gewoon even alles terugkijkt. En nu je huidige vrouw en je vorige vrouw. Ik noem maar wat. Als er gewassen wordt, dan doet er eentje, als het gewassen is, in de, in de mand. En de ander, die pakt het shirtje en die gaat het netje strijken. Dus dat is art. De volgende keer een shirtje moet worden bij de ene is hij ongestreken en als hij nou komt is hij gestreken en dat heeft het hele verhaal maar Dat is liefde. Dat dames en heren is liefde. Het is bijna vier uur. Onze Tom. Waar blijft de tijd? Waar echt, blijft hè? de tijd? zijn er nog dingen die we echt absolu absolu absolu absoluut moeten bespreken. Ik weet nog wel iets, hoor. Bring it. Want we hebben het gehad over zelfvertrouwen en het gebrek aan zelfvertrouwen. Mm -hmm. Maar kan je ook te veel zelfvertrouwen hebben? Alleen als, je, als, de, als het gevolg daarvan is dat je jezelf beter vindt dan anderen, dan is het arrogantie. Dan is het te veel. Ja. En, Kijk, wat, en is dat schadelijk? Het is irritant als iemand arrogant is, maar is het schadelijk? Ja, voor jezelf. Want uh, door arrogant te zijn, duw je mensen van je vandaan. Uiteindelijk gaat het in het leven om de, om de connectie met de mensen om je heen. En uh, de liefde, als je, als je het zo wil zeggen. En, Kijk je zo naar mij als je en zeg de liefde, vind ik leuk. Ja. Vind ik leuk. En ja, doe er ook wat mee, potverdorie. Ja. En um, als je arrogant opstelt, dan creëer je alleen maar een afstand. Voel je je beter dan anderen en, en uh, vergroot je dus die afstand. En, uh, dat... Maar zit achter arrogantie echt een teveel aan zelfvertrouwen? Natuurlijk niet. Nee, of zit nee, joh. er eigenlijk maar, ook een soort Absoluut niet. Weet je, als je gewoon ontspannen, zelfverzekerd bent... en je, je, je vindt jezelf goed genoeg voor de, de mensen in de wereld om je heen... dan stel je, je open, dan stel je, je kwetsbaar op. Dan ben je juist toegankelijk. Juist al die dingen. Arrogant is gewoon een verkapte vorm van onzekerheid. Waarom zou je een hemelsnaam zelf boven anderen moeten plaatsen? Ja, ik vind ze ook niet leuk, die types. Vind ik nee, die leuk, maar want... dat vinden ze zelf ook stiekem niet. Maar het is gewoon hun, hun mechanisme om, om een beetje met die boze enge wereld om te gaan... en zich niet hun uh, ware aard te laten zien. Hmm. Tom, jij uh, um, geeft lessen, geeft cursussen... Hmm. over onderwerpen die nooit uit de mode raken, namelijk... Uh, kracht en zelfvertrouwen. Ja. Dat blijft altijd hip en in. En ik ben zo benieuwd, je hebt al boeken geschreven. Je geeft uh, de workshops. Zijn er nou nog stiekem dromen? Dingen die jij wilt bewerkstelligen? Eerder maakte ik een grap en toen wimpelde je dat weg. Van oh nee, nee, nee. Maar er zijn vast nog van die dingen waarvan je denkt... dat zou toch mooi zijn. Als ik dat nog kan bewerkstelligen. of Als ik dat nog kan ervaren. Als ik dat nog kan meemaken. In de mens. Met Weet je, zonder dramatisch te willen zijn... Uh, het voorrecht me bezig te kunnen houden... elke dag met iets waar, waar, waar ik, wat, wat, wat, wat zo bij me leeft. He? De persoonlijke ontwikkeling van mensen. En, en ook het vertrouwen van mensen te krijgen... dat ze daarin met mij en met Masterflirt bezig willen zijn is elke dag weer een geschenk. Terwijl ik het zeg denk ik van jezus, wat klinkt dat corny. Maar very open, nee, maar, maar, uitstoot. En, en, en ik meen het ook, uit de grond van hart. Ik ben blij het te kunnen doen en ik ben dankbaar voor elke dag dat ik het kan blijven doen. Mm -hmm. En wat mij betreft, blijf ik het ook nog heel erg lang doen. Ja? Absoluut. Maar tot, tot 65, tot 67 achtergelijk? Nee, dit is niet werken. Wat wij doen is geen werken. Ik zit hier in de studio om ja, dit is toch niet werken? Kom op maar je bent je bezig smaas, nou, en je bent bezig met waar je van houdt. Ja, dat is ook leuk. Dat blijf ja. ik doen tot zolang ik het kan blijven doen. Maar is het, maar heb je, want je zegt nu, ik ben gewoon hartstikke tevreden, ik ben dankbaar. Maar je hebt toch ook wel um, zo'n geheime droom. Zo van, nou, het zou nog wel heel leuk zijn om met Oprah op de bank over dit onderwerp te praten. Kijk, of met, oh. Of met... Kijk, uh, over, over, zonjabarend, over, zonjabarend, als je het over clichés hebt, kijk, de grootste personal development expert op het gebied momenteel die zichzelf te grootste heeft gemaakt, is Tony Robbins. Anthony, Anthony Robbins. Robbins. Die doet wel allemaal van die dingen met Oprah. Hè? Zie je dat? Ja, ja, de, de, de, de, de show. ja die show. is heel mooi. Ja. Van die coachings. Ik vind hem een beetje heftig. Hij heeft ook een gekke stem. Breakthrough with Tony. Hij zegt wel slimme dingen hoor. Hij is wel zo, hij geeft mensen echt uh, sucker punches op hun ziel. Maar het werkt wel. Zoiets. <laughs> ja, hij, hij dat, ja, hij doet dat wel echt. Maar hij schreeuwt zo. Is een beetje engig vind ik. Ja, ook. hij is een uh, beetje afwijking aan zijn stem. Maar nog los van de vorm. Um, weet je, je wilt wat je doet en waarvan je, je houdt zoveel mogelijk uitbreiden met zoveel mogelijk mensen delen. En daar wil ik gewoon in doorgaan en ook in blijven groeien. Maar wil je een soort Anthony Robbins worden? Nee, omdat er maar één Anthony Robbins is. Maar, maar ik... wil je van het op het niveau waar hij op opereert, dat is wereldwijd en Oprah die steekt haar arm door me en zegt Tony, that was a great job. <laughs> dus, hij heeft het wel. Wil jij dan mijn Oprah opera zijn Saray? Dat zou ik wel heel mooi vinden. Oh man, begint er hier iets? Oh my god. Seriously. Oh my god. En het begon toen bij spuiten en slikken. Alle goede dingen zijn begonnen bij spuiten en slikken. Waar heb jij alle, het niet alle... over? Nou, ik heb mijn grote liefde ontmoet uh, oh, op een ja. spuiten en slikken zetten. Oh, ja, Uit de tv. Nee, ja, klopt ja. Ja, ja. Specifieker nog. <laughs> op de set van een porno soap. Die we als grap maakten. Serieus? spuiten en slikken. Wie had dat gedacht, hè? Toen dus lag je naakt ondersteboven nee, met je Nee, niet naakt. Nee? Nee. Ik, okay. doe niet, ik doe niet aan dat soort naakt. Nee, het moet wel smaakvol zijn. Ja. Ja, precies. Passend, naak. Ja, ik weet niet maar, wat dat is. Maar, maar, maar um, als we het hebben over dromen. Weet je, nee, dat is zo groot. Nee, dat, dat zie ik niet per se gebeuren. Maar gewoon blijven groeien en, en, en binnen mijn eigen kader die, die kant op gaan, tuurlijk. Oké, okay, dus. Maar dit, dit is toch een hele nette en verkapte manier om, om te zeggen: van ik doe gewoon Maar misschien sta je daar wel voor tien jaar, man. Te to Tony, to Tony Robinson en met Oprah en zo en al dat soort dingen. Hé, hey, Luc. Hoi. Luke. Hoi, Luc, Tom, Tom, Luc. Hé, hey, hey. man. Hé, hey hoi. Hey. We hadden het over zelfvertrouwen. Ik hoor het, ja. Heb jij er veel van? Uh, ja, denk ik wel. Jij ja, hebt je veel zelfvertrouwen? Ja, denk ik wel, ja. Wat goed. Ja. ja, sorry. Wat gek dat ik ook zo verbaasd ben. Nee. Ja, nee, is dat nee, een belediging? Is ik denk wel? echt, ik denk dat het sinds ik, uh, sinds ik uh, uh, aan het studeren ben gegaan, heb ik veel zelfvertrouwen. Oh ja? Ja. Maar ja. hoe heeft dat dan gewerkt? Uh, de, uh, toen, omdat ik toen denk ik, uh, want ik heb één jaartje commerciële economie gedaan en dat was helemaal niets. Voor jou? Voor mij dan. Ik bedoel niet dat het in het algemeen niks is. Maar nee. voor mij was het helemaal ja. niet. En uh, daarna, daarna ben ik uh, journalistiek gaan doen. En toen heb ik echt iets gedaan wat ik zelf heel leuk vond. En ik denk dat dat hielp ofzo. zou. Kijk, zie je? Fantastisch. Hij komt op het juiste moment binnen. Ook. Ja. We hebben nog maar uh, 40 seconden. Dus ik neem even het moment. Ik zeg Tom, dank dat je hier wilde zijn. En dat je je, je licht over ons wilde doen schijnen. Dat is zellig. En bedankt voor die thee die je allemaal hebt gehaald. Voor mij. Graag gedaan. Met, met wel. veel liefde. Graag gedaan. Dank je wel. Lieve Luc, hey. jij neemt het stokje over. Ja. Waar ga je het over hebben? Nou, over uh, spullen uit deze tijd... waar je echt niet zonder kan. Dus stel... jij, jij hebt altijd een laptop naast je liggen. Als ja. je, als je, ja, ja. Dat, die heb je altijd ja. al die afleveringen. Ja. En, um, Gewoon schoenen op te kijken. Ja, ja, ja. <laughs> Terwijl nee, de gesprekken Waar je dus goeien. echt niet zonder kan. En ik heb een mededeling... Uh, maar die verzet ik wel naar het nieuws. Nou, cliffhanger. Hey, nou, tot zo dan. Ja. Tot zo. Dank je wel. Tom. Ik, ik, ik wil het horen, ja. Ja, blij. Uh. <laughs>